Eigenlijk wel een positief iets. Mensen het mensen echt als ons krantje noemen. En vooral het woord ons. Daar dat, dat doen we het ook voor. Ik heb crossed deserts for miles. Swam water for time. Searching places. Many places I have seen, many places I have been, walked the desert, swam the shore.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 Hebben de verslaggevers een pieper, zodat ze achter het uh, lokale het nieuws aan kunnen gaan van de brandweer, de radio en dat soort zaken? Ja, we hebben één iemand die uh, uh, rond uh, tuft met een uh, pieper op zak. En, uh, Wie is dat? Dat is Joop van Es, die tuft op zijn brommetje met de zand van zijn uh, sticker erop. Um, dus die, uh, die, die hoort alles uh, wat er met de brandweer aangaat. gaat. politie zit daar geloof ik niet op.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 Ja, ook heel erg bedankt.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 De FIAT heeft vier mensen gearresteerd omdat ze zonder vergunning goederen zouden hebben uitgevoerd naar Iran. De vier werken bij een bedrijf in Limburg dat zaken doet met buitenlandse bedrijven. Volgens justitie zijn de uitgevoerde producten dual-use goederen. Dat zijn goederen die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt. Het zijn vaak chemicaliën. De uitvoer van die dual-use goederen is vanwege veiligheidseisen en internationale afspraken aan voorwaarden gebonden.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 met, Met u. in Zandvoortse Zaken. In...